Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vorig jaar melden zich bij het instituut asbestslachtoffers. een recordaantal mensen met longvlieskanker. Er waren 580 meldingen tegen ongeveer 500 die jaren ervoor. In de jaren 60 en 70 zijn veel mensen aan asbest blootgesteld, vooral bouwvakkers. Longvlieskanker heeft een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen. Informateur Schippers praat vandaag weer met allerlei partijleiders. om te kijken wie er over een nieuw kabinet kunnen gaan onderhandelen. VVD en CDA willen met de ChristenUnie praten, maar D66 voelt daar nog steeds niets voor. Buma van het CDA zegt dat het tijd is dat partijen over hun bezwaren tegen regeringsdeelname heen stappen. VVD-leider Rutte wil dat de SP, ChristenUnie of PvdA aanschuift. De afgelopen dagen zijn op de Mount Everest vier bergbeklimmers omgekomen. De slachtoffers komen uit Amerika, Slowakije, Australië en India... De man uit India bereikte de top van de hoogste berg ter wereld, maar werd tijdens het afdalen ziek. Hij zou 200 meter naar beneden zijn gevallen. Reddingswerkers kunnen niet bij zijn lichaam komen. Op zijn eerste buitenlandse reis is president Trump van Amerika in Israël aangekomen. Hij landde in Tel Aviv, waar hij aankwam vanuit de eerste bestemming van zijn rondreis, Saudi-Arabië. In Israël en de Palestijnse gebieden praat Trump met premier Netanyahu... en de Palestijnse president Abbas. Het zal vooral gaan over het vastgelopen vredesproces. De supportersvereniging van voetbalclub Kambuur uit Leeuwarden... is mogelijk opgelicht door de penningmeester. De man van 68 is aangehouden voor fraude. De afgelopen negen jaar zou hij meer dan 140.000 euro uit de kas hebben gestolen... De supportersvereniging deed aangifte toen ze merkte dat er geld verdween uit de Horica-opbrengsten. Van dat geld is nog niets teruggevonden. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Op de Wadden wordt het 20 graden, in de rest van het land 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Kom eens langs. De entrees is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Uh, beter met je, met je kuiten in de branding staan, dat hoor ik toch? Daar staan we toch? Dat horen de mensen wel thuis, hoor, ja. dat we daar staan. Ja, ja. want... Moet ja. uh, uh, die ja. microfoon vasthouden, dat die niet in de branding ligt straks. Nee, nee, nee. nee, okay. nee, nee. Okay. Welke golflengte zitten we? Uh, <laughs> <laughs> Ergens tussen eb en vloed? Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> Welkom, luisteraars. Weer twee uur lang uh, natuurlijk Zandvoort Lunst. ZFM Lunst. Met uh, onze presentatrice... Dolly Tempirik. Ach, joh, ik ben maar een simpele sidekick. Hey, Goedemiddag, ja toch? Ja. Ja, ja, ja. Ik ben ook maar een eenvoudige. Ja, wel ja, we zijn net de Mounties met z'n tweeën. Met. Hè? De een zet hem voor en de ander die trapt hem erin. Ja, zo is het. Dolly, wat gaan we allemaal doen vandaag? Wat ja. gaan we doen? Wat zullen we eens gaan doen? Nou, laten we eens beginnen met te vertellen dat we echt hele leuke, of tenminste jij hebt hele leuke muziek meegenomen. Ik denk dat ik ook wel twee aardige nummers in ga brengen bij uh, het rubriekje, het liedje van de Sidekick. En dan hebben we uiteraard, zoals u van ons gewend bent, om half één en half twee het regionale nieuws met gevolgd het weerbericht. En om kwart over één gaan we proberen in contact te komen met onze razende reporter die het ook altijd razend druk heeft... Joop Van Es, om eens te vragen of er in Zandvoort iets gebeurd is dat afgelopen weekend. En volgens, en volgens, mij... volgens mij was het een heel rustig weekend. Ja, volgens mij <laughs> waren er <een> moeite te <laughs> doen, hè he, toch? Helemaal niks. Een <laughs> lege straat. God, zie, Mickey. Ja, geen hond, hè? Nee nee, nee. Nee, nee, nee. die kon ook niet meer lopen. Nou, je kon lekker ver stappen, toch? Ja, dat is waar, ja. ja je <laughs> kon erg ver stappen. Ja. je al kon al... zelfs overstappen. Ik zag al collega's van ons, ja. of uh, in ieder geval bekenden van ons, uh, met Max op de foto. He. Ja, Imca. Oh, is dat zo? Ja, ja die, ik uh, dacht drommels, drommels, drommels. Ja, ja, ja, ja. Imka op de foto met... Uh, was met nou? Max? Ja, en, en uh, Lisa erbij, hè. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus uh, die, uh, die heeft er uh, diploma uh, coureurschap binnen, denk ik, hoor. Coureurschap? Wat dan? Nou ja, hard rijden, hè. Coureuren. Met Max, even gevolgd. Ja, ja, ja. Dus Oké. Okay. Ja. Oh, jij denkt dat ze meegereden. Maar je kan maar in, in je eentje in zo'n auto, toch? Oh, dat is waar ook, ja. ja. joh, ja, ja. Ik zou niet achterop gaan zitten. Ja, nou, Eigenlijk. ik heb mijn mond weer voorbij gepraat, dus dat... Ah. Ja, verdomme, ja, verdomme. Zullen we maar met de muziek maar, beginnen? Ja, er komt wel een mooie reportage aan op, binnenkort op CFM TV. Wat dan? Wat dat is, is op dan? YouTube. Nou, onze cameraman is met, met gevolg erop uitgetrokken. Ja. En heeft een mooie reportage gemaakt. Dus die gaat binnenkort geëdit worden. En dan... Is dat Maurice? Wordt, ja, ja, ja. Oh. En dan uh, kunt u hem op CFM TV helemaal nakijken. En we hadden natuurlijk uh, collega Willem van Densen, die was er ook het hele weekend. Ja. En die heeft uh, tijdens de twee uitzendingen van Zandvoort op zaterdag en op zondag, heeft hij verslag gedaan live. Okay. Dus we hebben niks hoeven missen bijna. Alleen zicht. Nou, <laughs> nou uh, wat mij betreft lekkere vanmiddag. Ik begin met iets uit Denemarken. Oeh. Borg, zo heet het plaatsje. Ja. Daar was Proko Herm uh, een, een tijdje geleden, uh, gaf een concert. Oh? Ja, en, uh, onder meer met dit nummer. Discovered now The Santa Zeer indrukwekkend concert daar in Lederborg in, uh, ja. in Denemarken. Gegeven door Coco En er zijn ook hele mooie, rustige nummers op. Ik heb, ik heb meteen gekozen voor een ietsje vlotter. Uh, hmm. blijven de mensen een beetje wakker tijdens de lunch? Dan, uh, ja, ja, ja. ja. Schrik je je eigen pistoletje. Als je in slaap was natuurlijk. Dat is maar Hey, je hebt een verzoek, hè, Dolly? Ja, we hebben een verzoek. Helemaal vanuit Griekenland. Uh, hebben we een verzoek binnengekregen uh, voor het nummer Lee Rhymes. Met I fall in pieces. Heb je hem meegenomen toevallig? I fall two pieces. Oh, I fall two pieces, ja, niet I fall uh, uh, in pieces. Uh, uh, I fall uh, uh, to pieces. I fall two pieces. Lier ik val in stukjes. Ja. ja. Ik ben er ook helemaal stuk van, meteen. Ja, hè? Ja, ja, ik ja. merk het daar. Voor, ja, ja. voor, voor wie is het in Griekenland? Van Loes. Van Loes? Ja. Loes? Ja. Daar komt ie. Jooh! Wel, Loes. Ja, leuke Ode, hè? Ja. ja. Hè? Uh, nou, helemaal, helemaal te gek. Ja, ik, ik, hou, ik hou best wel van country muziek, moet ik zeggen. Hoor. Ja, is dat zo? Ja, ik vind het allemaal lekker, joh. Ja, ja het, het ligt lekker in het gehoor, hè? Ja. Maar, ja. Ja, vrolijk ook meestal. Ooit oh, zal, zal ik de volgende keer een leuk CD meenemen, want dat staat niet op Spotify. Dat is ook hele leuke muziek, zo gezellig. Oké. Okay. Kunnen we misschien ja. ook wel eens een nummer van draaien? Nou, daar hou ik je aan. Ja, dat is goed. Dan dan ik neem we, het volgende week mee. Dan kunnen we misschien wel meer nummers van draaien, toch? Ja, misschien wel. Hele staat er leuke staat een Er maar op. een nummer op. Nee, nee, nee. Nee, er staat meer op. En echt heel leuk. Oké. Nou, helemaal goed plan. Yes. Ja, eens even kijken hoor. Want uh, je brengt me nou helemaal van mijn stuk. Want ik had natuurlijk alweer een. een, een ik had al muziek. Nou, weer... heleboel stukjes. Hè? Ja, heel stuk. Ja. Ja, even Ja. Dat nummer van, uh, van het Songfestival. Van OG? Nee. Oh. Salvador. Zo maar Fazes favor nenhum em gostar de alguém Stapjes na vida estavas desprevenida e por acaso eu também, e como acaso é importante, querida de nossas vidas a vida. Fez um acaso também, não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Door is de Broading Mee aan het Songfestival zal hem geen windijker gelegd hebben. Want hij won. En de prachtige, ook dit, uh, dit nummer. Ja? Wat getiteld is een Ja, Ik weet niet wat het betekent. Maar... Nee, ik ook niet. Kan het even opzoeken? Maar, maar hoe heet het? Vind je het echt een mooi nummer? Nou, ik, vind wel, ik vind, het heb wel wat. Ja, ja? Het is nou niet direct dat ik zeg van ik ga meteen de halen, dat niet. Nee, maar, precies, ne dat bedoel ik. Dat, uh, ik. Ik denk dat hij meer gewonnen heeft door en. Uh, het verhaal dat erachter zit. En uh, het, het verrassingseffect dat je zo'n nummer inbrengt. En die, die twee combinaties, of die combinatie, denk ik, heeft ertoe geleid dat mensen een beetje verwonderd waren en, en overdonderd waren. En daarom zo massaal hebben gestemd. Ik denk, geloof nooit, als die man gewoon dit nummer zo heeft uit, had uitgebracht, dat het een hit zou zijn geworden. Oké. Okay. Denk jij? Nee, dat denk ik ook wel. Nee, nee. Eh, uh, luister Dolly. Ja, ik luister ik, ik een met een, een en al horen. Het is geen. Ik wil gezicht. even een beroep op je doen. Oh jee. Kun jij van mij even een bakje koffie? Ja, ja. Ik, ik ben druk met het uh, use Luister, <lacht> uit, want wij ook, ook wij lunchen. <lacht> en uh, we drinken daar ook wel eens een bakje thee of koffie bij. En, ja. Uh, ik heb een beetje de kikker in mijn keel. weet niet of je het hoort. Het is een beetje. Ja, uh, nee. Ja, Wil je dan niet liever een kopje thee of zo? <lacht> oh zo, nee, dat is het niet. <lacht> Nee. Dat is dus een eind. Nee, is wat maar... Kijk hoe erg het is. <laughs> Kijk ook in mijn keel. Nee, echt serieus, een beetje, een beetje, ja, een beetje ik, ga, ik ga koffie halen. Zet maar een heel lang o, nummer op. Wordt lekker. Ja. <laughs> Gaan we naar de groep Amerika. Naar de Ventura Highway.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 Zongen over een horse with no name. Into the desert on a horse with no name. Ik zal mijn mond houden, want dat wil ik u niet aandoen. Eh, zeker niet met die kikker in mijn keel. Maar in ieder geval dat waren ze. America. Your mama don't dance and your daddy he don't rock and roll. Loggins and Messina. Uh your mom... Longens en Messina's, zegt dat jou iets dolly of is dat voor jou helemaal onbekend? Dit kende ik niet. Nee, maar het nee. nummer, nummer 12, of ook niet. Nee, ook niet. Echt niet? Nee. nee. Nou, je mama dan dance ze je daddy dan rock and roll. Nee, nee, nee. nou Het, het, het, is het, niet het klopt ook niet, maar... <laughs> uh... deze allebei wel? Ja hoor. Oh, gelukkig. Mijn moeder danst heel graag en, uh, en uh, ja, mijn vader speelde wel graag rock and roll. Die was ook drummer, net als jij. Die was van oude rocker dus. Uh, ja, ja, ja, die hield van alles. Die vond ah, alles leuk. Okay. Alle muziek. Net als jij zo'n beetje. Jij vindt ook alles mooi. Nou, dat moet je niet zeggen, hoor. Nou, oh, jij houdt oh. van jazz en je houdt van Nederlands en uh, jij houdt toch ah, wel een beetje... Zo van, bedoel je het? Hey, de, ja, country, De rock genres rock roll, bedoel zie. je, de genres. De genre, genre. Ja, het genre. Genres. Ja. Ja, bijvoorbeeld dit vind ik ook heel leuk. Bos Gags met de Lido Shuffle. Lido miss day he left the shack but that was all he ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, hij heeft het weer helemaal bij het rechte eind, die man. Inderdaad, het regionale nieuws van 22 mei 2017. Nou, het is allemaal een beetje nieuws van het afgelopen weekend. Is kijken, wat is er gebeurd? Is er wat in Zandvoort gebeurd? Oh ja, uh, Max Verstappen die heeft zondag zijn tienduizenden fans getrakteerd... op een baanrecord tijdens de Jumbo-race dagen op circuit Zandvoort. De Formule 1-sensatie klokte in een Red Bull uit 2008... een tijd van 1 minuut 19.511 seconde. De oude recordtijd stond op naam van de Italiaan Luca, Luca Badour, die in 2002 met een Ferrari op het Duinen-circuit een demonstratie gaf. Nou, mooi hè? Maar anders, ik, ik zie heel veel staan dat mensen het hebben over circuit Park Zandvoort... Maar het park is eraf voor mensen, het is alleen nog maar circuit Zandvoort. Goed. Ook uh, wat te maken heeft met circuit Zandvoort is dat Heineken en circuit Zandvoort... per direct een vijfjarige strategische sponsorovereenkomst aan zijn gegaan. Heineken ziet het circuit als het hart van de autosport in Nederland... en daarmee als dé aangewezen plek om de Formule 1 ook in ons, la on ons land weer te activeren. Heineken wordt ook de huisbrouwerij van Bernie's Bar Kitchen... en Bernie's Beach Club de nieuwe restaurants van het circuit. Aanstaand weekend tijdens de Jumbo... of nee, het afgelopen weekend tijdens de Jumbo-race dagen... is het eerste resultaat van de samenwerking direct merkbaar geworden. Toen uh, gingen de VIP-boxen boven de pits feestelijk open. Ik moet mijn bril opzetten, dat is het hem. Zie je, zit ik weer zonder bril te lezen, daarom ga ik hakkelen. Oké, okay. momentje. Ja... Goed, en daar stroomde dus het bier uit de taps. Um, nou, dat was het wel zo'n beetje. Ik heb trouwens horen fluisteren dat er ook plannen zijn... voor een Burnies hotel aan het strand. Niet van mij, hoor. Goed, een heel leuk bericht zaterdag aanstaande. Het is wel niet in, in Zandvoort, maar wel regionaal natuurlijk. Zaterdag 3 juni vindt op de Westbroekplas bij Villa Westend het Nederlands Kampioenschap plaats. Dat vind ik leuk, man, dat flyboarden. Sensationeel. En Nederlands beste flyboarders... die komen naar Velsenbroek... om te bepalen wie de nationale titel in de wacht gaat slepen. Kijk, want flyboarden geldt als een van de meest sensationele sporten van dit moment. Nou, dat vind ik dus ook. Dat is duidelijk. Dankzij een krachtige jetstream... Komen flyboarders tot wel 20 meter hoog en duiken ze als een dolfijn weer in het water. Nou, dan weet u meteen waar we het over hebben. Tijdens het Nederlands kampioenschap wordt in drie categorieën gestreden om de Nederlandse titel. De kids verschijnen om 11 uur aan de start, gevolgd door de dames om 12 uur en dan volgen de heren om 1 uur. En vanaf 3 uur komen de flyboarders uit de Interleague in actie. Voor meer informatie kunt u kijken op villawestend.nl. Nou, de politie heeft het het afgelopen weekend weer heel druk gehad... met allerlei mensen die de weg op waren terwijl dat helemaal niet geoorloofd was. Want er was een verkeerscontrole op het Pad in Haarlem... en daar zijn uh, vrijdag tussen 9 uur ochtends en 4 uur middags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 Vermoedelijk door diefstal verkregen was. Vervolgens zijn er tientallen voertuigen gecontroleerd. Nou, buiten om die specifieke controle uh, is er ook een 61-jarige man uit Heemstede... in enkele uren tot twee keer aangehouden voor het rijden onder invloed. De eerste keer was rond 6 uur op de 201 in Vreeland en daar blies hij 590 UGL per liter... en daar werd zijn rijbewijs ingevorderd. Maar rond 9 uur s'avonds... was het ter hoogte van de wijkertunnel in Velsen-Zuid-Weeraak. Uh, er was een automobilist... en die was het rijgedrag van de man opgevallen... zijnde de politie in... en agenten konden de man korte tijd later aan de kant zetten. Ze hebben hem meegenomen naar het politiebureau... en daar blies hij maar liefst luister en huiver... 905 UG per liter. Dus dat is ruim vier keer te veel. Nou, hierop is hij opnieuw aangehouden. En dat maakte de politie zaterdag bekend. En dan is er ook in Velse Noord was dat. Niet in Velse, die andere was in Velse Zuid. Dit in Velse Noord. Uh, heeft de. Nee, ik zeg het verkeerd. Het was een vrouw uit Velse Noord. Die is op de Jan Gijsekade in Haarlem aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag voor het rijden onder invloed. De 24-jarige vrouw werd gezien door agenten. Zij slingerde over de N208. En uh, daarop is ze aan de kant gezet en moest ze blazen. En zij blies maar liefst 725 UGL. Nou En dat is dan weer ruim drie keer de toegestaande hoeveelheid alcohol. Dus die heeft ook een probleem. Nou, dan een laatste berichtje. Heel gezellig. Weer een knotsgek evenement wat in aantocht is. Uh, 26, 27 en 28 mei vindt een tweedaags voetbaltoernooi plaats... voor de lagere seniorenteams. Het ludieke en de sportieve toernooi is al voor, de 25, voor het 25ste jaar... een eerbetoon aan voetbaltrainer Bert Jacobs... die zijn actieve amateurloopbaan begon bij het voormalige Zandvoort-Meeuwen. Nou, over, waar hebben we het dan over? We hebben het over het Hotse Knots Begonia voetbaltoernooi in Zandvoort. Uh, de in 1999 overleden Jacobs was trainer... bij tal van grote eerste- en eredivisieclubs in binnen- en buitenland. En hij kwam ook met de uitspraak van Hotse Knots Begonia voetbal... hetgeen volgens de Vandalen staat voor boerenkoolvoetbal. Het tweedaags bij SV Zandvoort staat in het teken van fairplay en is derhalve belangrijker dan winnen, alhoewel er wel degelijk serieus gestreden wordt om de overwinning. In de voorgaande jaren deden er meer dan twintig teams mee uit Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit Engeland en België. En in dit jubileumjaar is de opzet van het toernooi veranderd. De oude garde konden zich inschrijven voor het 7 tegen 7 spel en de jonge honden voor 11 tegen 11 spelers. Op zaterdag en zondag begint het toernooi om 11 uur. En aan het eind van de middag op de eerste toernooidag wordt er gestreden om de penalty bokaal. Want ieder team vaardigt één speler af voor een afvalrace om een bierprijs. Nou, daarna rond 6 uur wordt een prima warme hap geserveerd tegen een vriendelijke prijs en op zondagochtend wordt er een ontbijt verzorgd voor de overnachters. Rond de sportieve prestatie is het ook een toernooi vol gezellige activiteiten. Zo is er op vrijdag een wedstrijd van de veteranen... op zaterdag live music met twee optredens van Zandvoortse prominente artiesten... onder andere de geweldige rockband van Kessel... en DJ Ramonski, bekend van de Chin Chin en de festivals... En de avond begint dan om 7 uur en is rond half 12 ten einde. En zondag om 11 uur is de tweede toernooidag en rond 4 uur is de prijsuitreiking. Het hele weekend is de huis-DJ Wim wil wel aanwezig en op zondag is er een gezellige dwijlband tussen de wedstrijden en een prijsuitreiking. Nou mensen, dat wordt dat, je hoort het al in alles. Dat wordt weer één grote dolle boel daar bij het uh, terrein van SV Zandvoort, Duintjesveld 7 in Zandvoort AC. De datum dus 26, 27 en 28 mei. Tot zover het regionale nieuws. Nou, we weten het eigenlijk al, we vermoeden, we vermoeden het eigenlijk al een beetje. Maar Dolly gaat ons toch informeren over het weer. Jazeker, ja, want uh, ondanks uh, uh, dat we al... Uh, in het weekend te horen gekregen van onze weerman Lex van der Horen die hier in de studio was, dat het droog gaat blijven tot eind mei... kan er toch nog wel van alles gebeuren, hoor. Wat gaan, we, wat gaan we al beleven? Nou ja, vandaag is het zonnig met wat sluierbewolking. Er staat een zwakke zuidoostenwind... en in de middag komt er een zeewind opzetten. Maximale temperatuur vandaag in Zandvoort is rond de 22 graden. Morgen, dan hebben we een dag vol met zon. Er staat een matige westelijke wind en de maximaaltemperatuur temperatuur is iets minder dan vandaag, namelijk 20 graden. De vooruitzichten zijn dat het deze week aanhoudend droog lenteweer zal worden met veel zon en lekker warm in Zandvoort. En de zeewatertemperatuur is al reeds ten opzichte van vorige week weer een graad gestegen. We zitten al op de 14 graden. Dit was dit het weerbericht volgens Lex van der Hoorn. Rainbow Train met Hans Vermeulen. En natuurlijk Anita Meijer met uh, The Alternative V Gekozen door Dolly uh, voor uh, het, het Sidekick liedje. Jo, het ja, dat tweede liedje vind ik ook heel mooi. Ik ga het nog niet zeggen, natuurlijk. Ik <laughs> vind ik ook heel mooi. Ja. Dus we hebben nog wat goed luisteraars wat dat betreft. We gaan uh, eventjes uh, wat stemmetjes in de lucht uh, gaan aanhoren. Als jij het goed vindt, Dolly. Ik zie zeg, het, Ja. <laughs> If you could talk to me, what news would you bring? Of voices in the sky, nineteen. I can hear We hoorde het stem stemgeluid van Justin Hayward. In the sky. En dat is natuurlijk de liedzanger van de Moody Blues. Ook hele mooie liedjes opgenomen met Mike Bad, Mike Bad kent u van uh, Lady of the Dawn. Met meer mm. van die Ja, ook van hele mooie liedjes. Het is wel mm. heel lang geleden, dit hoor: dit, uh, van de Moody Blues. Maar ja. nou, het volgende nummer is ook heel lang geleden. Hoor. Heel lang geleden. Nou, jeetje, zeker. <laughs> het is, uh, ja, het is, ik moet eerlijk zeggen dat ik het moest weer even luisteren om het te herkennen. Ja? Ja. Ja.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 Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik het niet kende. Ja, ik kende de dames wel hoor. Ja. Maar ja, wat een leuk liedje. Wat Prachtig wat hè? Prachtige geweldig. autobiografische teksten. Ja, geweldig, geweldig. Ik heb ze drie jaar geleden ontmoet. Ja, ja. Uh, toen uh, deed ik vrijwilligerswerk voor, uh, voor het theatergezelschap Caravaan. Ja. En uh, daar traden zij toen ook op. Zij waren toen ook een onderdeel van de, van de Sing -and Songwriters route... die ik uh, liep met, uh, met de bezoekers... Mm -hmm. En uh, nou, ik was zo van die meiden onder de indruk. En, en ik zei toen al van, jongens, jullie gaan zo groot worden in Nederland. Dat kan haast niet anders met zulke goede liedjes. Ja. Geweldig zijn ze. Ja, ja leuke meiden Gentle ook. en de boer En een gentle, dat moet je dan op een aparte manier schrijven. Dat heb ik net van Dolly geleerd. Ja. Met een epsilon. Ja. Dan begint het mee. Ja. Dus nou, moet maar eens even googlen, mensen. Er zijn er veel meer leuke liedjes vast. Hè? Absoluut, ja. We kunnen Goed. misschien volgende week wel. Die van, uh, Ik heb een man gekend, die is ook zo leuk. Oh, ja. heb jij een man gekend? <laughs> Ja, ik heb wel eens een man gekend. Oh, je hebt ook wel eens een man gekend. Maar ik nee, ik had heb hem ook mee. weer ontkend, hoor. Ik heb er ook wel eentje gekend, maar daar had ik niks mee, hoor. Oh, nee, nee, dat nee. Je nee. Niet, dat je niet denkt van, duivel heb ik een man gekend. Nee. Ja, ik, ik heb wel een man gekend waar ik wel wat mee had. Maar dat ik hem had gekend, heb ik hem weer ontkend. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan dromen in Californië. Oh. Doe we niet met papa's en de mamas. Nee, maar? Die hebben dat natuurlijk maar met Diane Crawl zo mooi. Oh, mooi. ja. ja.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 If I was in L.A., California dreaming, I'm such a winter.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 zo een paar seconden houden we ons nog weg van het nieuws. Wat zo voorbij komt, de reclame. En uh, u weet het, na de klok van uh, 1 uur, uh, zo rond uh, 2 minuten overheen... gaan we natuurlijk weer luisteren naar een stukje cabaret waar we voor u gaan opzoeken nu. Tot zo, tot na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.